Voor deze aflevering in onze serie Judea en Samaria zijn we aangekomen op de berg Sartaba. Dat is de hoogste berg hier in de Jordijnvallei. Henk Poot, ook heel hartelijk welkom. Sure. Uh, de hoogste berg hier in de Jordijnvallei. En er is natuurlijk best wel wat aan de hand hier. Het is niet zo'n bekende plek. Uh, hoewel die wel een rol speelt in, de, in, de, in het Joodse geloof. Um, er zijn Joden in Jeruzalem, hè, eeuwenlang, en er zijn nog steeds Joden in Babel, ja. vroeger. Ja. En om de Joden in Babel duidelijk te maken, uh, wanneer de nieuwe maan begint, wanneer de feesten beginnen, dat tijdstip wordt vastgesteld de door de nieuwe het, maan. Dat is toch heel, de, dat is de, toch afgod? Nee, maar ik bedoel de nieuwe, ma, Als de nieuwe maan verschijnt, voor de nieuwe maand. Oh, voor de nieuwe maand. Ja, ja. ja, ja. Dat heeft, omdat in okay. Israël men niet heeft men maan maanden. Oké. Okay. Ja. Dat nou, is en, goed, om, goed om te weten. Ja, yes, zeker goed. En op de Olijvenberg wordt er dan een baken ontstoken. En op het moment dat de mensen hier op de Sartaba dat vuur zien branden, steken ze hier een baken aan. Dan gaat het naar het over Jordaanse, het huidige Jordanië. En zo bereikt het als een lopend vuurtje de Joden in, uh, in Babel. Dus van bergtop naar bergtop. Precies. Ja. En dan uh, zo neer in die tijd om, om over grote afstand een boodschap door te geven. En dan weten als in Babel... De Joden hun vuur zien branden, dan weten ze dat de tijd gekomen is om de nieuwe maan, want de nieuwe maand wordt ook gevierd. Uh, voor de rest, ja, uh, Herodes die we nog tegen zullen komen als we bij het Herodion zijn, die uh, paranoïde was, die iedereen ervan beschuldigde dat hij, hem naar de, dat hij zijn troon wilde afnemen, heeft hier zijn uh, geliefde vrouw Marianne verbannen. Ja. En uh, ze heeft hier haar in deze eenzame plek heeft haar leven gesleten. Ja, het is best wel een beetje eenzaam hier in de woestijn. Ja, daarom denk ik ook dat er weinig mensen gewoond en geleefd hebben. Hoewel misschien dat, dat en daarom zitten we hier ook, misschien dat Abraham en Lot hier geweest zijn. Want dit, zoals je hier ziet, is dit een prima plek om het hele land uh, te overzien. Uh, want Abraham en dus... Lot, dat puntje bedoelt dat ze mochten kiezen. Ja, precies. Of dat Lot mocht kiezen welk land, uh, welk ja. deel van het land die zou kiezen. Uh, Abraham is met Lot en Sarah en, en uh, alles wat hij had in Egypte geweest, omdat hij hongersnood was. En we kennen het verhaal Genesis 12. Daar, daar is het helemaal verkeerd gegaan. Dat was ook niet de bedoeling. En dan keert hij terug via het zuiderland, via de Negev. En dan keert hij weer terug hier, achter de bergen. Daar ligt Bethel en Shiloh. Ja. Naar de plek waar hij de heren voor het eerst heeft aangeroepen. En dan blijken, blijken Abraham en Lot zo rijk gezegend te zijn door de heren. Dat, dat de herders ruzie krijgen over de waterplekken voor de kuddes. En dan besluiten Abraham en Lot uit elkaar te gaan. Dat lezen we in Genesis 13. En als we dan in Genesis 13 kijken, dan, dan, dan, dan zegt Abraham tegen Lot, we moeten daar geen ruzie over maken. Het hele land ligt voor je open. En dan, dan staat er dat, dat Lot zijn, zijn ogen opheft. Toen sloeg Lot zijn ogen op in vers 10. En zag dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was, voordat de heren Sodom en Gomorra verwoest had. Was het tot zo toe als de Hof des Heren, als het land Egypte. En dan kiest, dan kiest uh, Lot voor zich een streek die er inderdaad uitziet als de Hof des Heren, zo prachtig. En dat blijkt Sodom en Gomorra te zijn. Zo. Ja. Uh, Lots naam betekent ook sluier. Je zou kunnen zeggen, Lot die, die ziet hij niet scherp. Die, die, die ziet als door, door, door een waas, Ik kom er zo op terug. En dan, dan blijkt hij niet voor de hof des Heren te kiezen waar we naartoe onderweg zijn. Dat hebben we de vorige aflevering gehoord. Hè? Daar, toen Abraham zijn tent opsloeg tussen Bethel en Tussen Ai. Ja. Hij bevond zich op de weg van de Messias. En daar zag hij het paradijs, de plek van het paradijs voor de eerste keer. Maar Lot ziet dat allemaal niet. En ik kies voor Sodom, zeg ik wel eens, en Gomorra, de diepste plek op aarde. Goddelozer waren, de, goddelozer waren de mensen niet als de mensen in Sodom. En het is ook fysiek de diepste plek op aarde. Ja. <laughs> het is de plek waar de Jordaan is. Ja, waar de Jordaan stroomt, maar ook waar de Dode Zee straks gecreëerd zal worden. Waar de Dode Zee komt, het is de diepste plek op de planeet. Zo ja. diep onder de waterspiegel. Ja. Het uh, bijzondere is dat, uh, dat als Lot dan zijn ogen opengeslagen heeft, dat God naar Abraham toe gaat en zegt tegen Abraham, sla jij nou je ogen eens op. En dan kijkt Abraham om zich heen en dan zegt God tegen hem, alles wat je hier ziet zal ik je geven in je nageslacht. Hmm. Kijk maar, doorwandel het land van noord naar zuid, van oost naar west en dat gaat Abraham dan doen. Hij bezit nog niets, ja. maar hij gaat het land doorreizen als een... Als een geloofsreis. Hij weet dat uiteindelijk dit land in bezit zal komen van, van hem en zijn, het volk wat uit zijn lendenen voort zal komen. En dan komt hoofdstuk 14. En dan blijkt ineens dat Sodom en Gomorra niet alleen maar, maar een mooie plek is om te zien. Waarvan je dan van tevoren misschien niet zou kunnen weten dat de mensen daar zeer goddeloos zijn. En, en zeer zondig ten opzichte van de heren. Maar het blijkt ineens dat Sodom en Gomorra bezet gebied zijn. Hmm. De koningen van het oosten waar, waar, waar Abraham en, en, en Lot vandaan komen... Die, die heersen hier nog. De oude sfeer, de oude wereld heerst hier nog. Ik heb dus, uh, de... Irak, Iran, daar, ja, die omgeving? Daar komen ze vandaan. Ja. En als je... ik heb dat eens gedaan. Niet omdat ik er zelf op gekomen was, maar omdat ik dat gelezen had. Als je dan de getalswaarden neemt van Amravel... En van Kedor Laomer en, en van Tidal, de koningen van het oosten, die zo groot zijn dat ze hier, als de streek in opstand komt, de heel Kanaan weer, weer onder hun, hun, hun bewind brengen, onder hun macht brengen, dan blijkt de optelsom van hun namen 1656 te zijn. En dat is niet zomaar. 1656 is in de Joodse. Uh, ...jaarrekening die begint op de dag dat Adam geschapen werd... ...het laatste jaar voor de zon voet. Het laatste jaar. Dus er zit in die koning, ik denk dat dat de boodschap van de Bijbel is... ...en dat zit ook in, in, in Sodom en Gomorra. Daar zit nog de, de geest waar Abraham, Abraham uit weggetrokken is. Die heerst hier nog. En de mensen proberen zich er wel van te bevrijden, maar dat lukt niet. Ze zijn veel te sterk. Wel apart hè, dat die getalswaarde. Ja, want het zijn drie verschillende koningen. Drie verschillende ouders. Die kiezen een naam voor hun kind. Ja, ja. ja God, God leidt de geschiedenis, hè? Nee, dat is ook duidelijk. Maar, ik bedoel, je zou denken, zijn onafhankelijke mensen. zijn mensen die helemaal niks met God hebben. Ja. Uh, en, en ze kiezen allemaal een naam. En dan, bij elkaar klopt het dan precies. God is met zijn heilsgeschiedenis bezig. Ja. ja. Bijzonder is wel, wel dat... dat of het bijzondere, soms denk ik, hoe komt het nou, hoe komt het nou dat Lot, dat betekent ook slui, Als is ook niet voor niks. Bedekking. Bedekking. Dat hij zo bedekt is dat hij, dat hij, dat hij denkt dat daar de Hof des Heren is. Mm. Zo staat, staat hij niet voor niks. En soms heb ik wel eens gedacht, maar ik weet niet of het waar is, misschien is Lot degene die, die meegegaan is mm -hmm. met oom Abraham. Misschien uit avontuur. Misschien dat hij dacht: Nou, uh, Abraham is van alles beloofd, misschien kan ik delen. Misschien omdat Abraham kinderloos was. Dat hij dacht: Er moet toch iemand zich opofferen om de erfenis uh, over te nemen, zal Zo ik dat dan maar doen? Ja, dat en ik denk dat je soms ook, als je die, die vergelijking mag trekken, dat je soms ook mensen in de kerk hebt die het heel goed bedoelen, maar die meelopen. Weet ja. je wel? Die, die meelopen en die dan, zonder dat ze misschien bewust zijn toch nog steeds onder invloed staan of zich er weer aan vastmaken van de machten waar ze eigenlijk uit bevrijd ja? zouden moeten zijn. Net ja. zoals slot. Ja, precies. Ja? Dat, je, dat als je niet met je, met je hele hart toegewijd bent aan God en, en maar, maar wat meedoet, achter de anderen aanloopt, ja. dat dat niet de bedoeling is. Dat, je dan in, uh... dat is toch die magneetfunctie van het vlees? Eigenlijk, ja. Hè? Dat... Probeert je weer terug te trekken en een andere richting op. Het is wel opmerkelijk trouwens dat, we zullen het daar niet voortdurend over hebben, maar dat de getalswaarde van Lot 45 is. Dat is de getalswaarde van Adam. Adam die koos, ik wil zelf bepalen. Hè. Ja. Dat doet Lot ook. Ja, Lot bepaalt. Maar hij mocht ook zelf bepalen. Hè. Hij, hij, mocht het. Hij, mocht, hij mocht. Hij mocht, hij kreeg de keuze om. En dat is natuurlijk ook God, die dus zegt van luister, je mag links afgaan of je mag rechts afgaan. Links is mijn weg, rechts is die andere weg. Maar jij bent vrij om te kiezen. Misschien had hij het moeten vragen oh God. Wat u moet zeggen, wat moet ik nou, nou doen? Nou ja, dat zouden wij... Maar goed, we hebben natuurlijk een beetje bijgeleerd inmiddels. Een beetje bijgeleerd. <laughs> wij zouden zeggen van, ja, wat is de weg? En hij zegt in zaaier dan, toch prachtig... Van, uh, als je de weg niet weet... Dan zul je achter je een stem horen... Dit is de weg, wandel daarop. Echt? Dat gaat wat kunnen doen. ja. Goed. Lot wordt meegenomen, met, want Sodom en Gomorrah en de vijf steden die daar liggen houden het niet. En ze gaan mee, de buit gaat mee, de stad wordt leeggeroofd en de mannen moeten mee en de vrouwen en de kinderen, iedereen. En dat hoort Abraham dan, die in Hebron is gaan wonen bij Machpelah. En, en die gaat er achteraan, die trommelt de mensen uit de omgeving op, zijn vrienden, ze komen zijn bondgenoten, 318 mensen. met 318 mensen komt hij helemaal vanuit Hebron, gaat hij achter die koningen aan, die, die vier legers van de koningen van het oosten. En, en ze bereiken dan helemaal het uiterste noorden bij de bronnen van de Jordaan. En daar zien ze de legers liggen. En dan zegt de Joodse traditie, ik vind het altijd mooi om te vertellen... En toen die 318 bondgenoten van Abraham die leger zagen liggen. Toen dachten ze, nou ik wil mijn vriend best helpen, maar ik heb ook nog een gezin. En ze smeerden hem met z'n allen en gingen naar huis. En Abraham bleef alleen over met zijn knecht Eliezer. En waarom zegt de Joodse traditie dat? Omdat de optelsom van de letters 318 de naam Eliezer is. Oké. Okay. En sommige uitleggingen gaan nog zelfs verder. Die zegt Eliezer, die ging er ook vandoor. Yeah. En uh, uiteindelijk... Heeft God het gedaan? Dat zegt Melchizedek straks ook. Hè? God heeft je de overwinning gegeven, God heeft voor je gestreden. En Eliezer betekent mijn God, is mijn hulp. Dus God zelf gaf hem daar de overwinning. En dat geloof ik. Dat geloof ik nee, ook. Want 318 ja. mensen, we moeten die beginnen. En er staat ook nog dat ze achter ja, najagen tot wij bij Damascus. We hebben natuurlijk het voorbeeld van Gideon. Gideon, ja. ja, ja dus uh, Zora, gelijk in, Zora, gelijk in. Zora, Zora in. zou het niet geweest zijn. Precies. precies. Ja. Maar het gebeurde. dus. Het gebeurde. Goed, Abraham die... Uh, keert terug met de buit. Met de vrouwen, kinderen, met Lot en zijn gezin. Met alle rijkdommen. En... Uh, ...de koningen van Sodom en Gomorra... ...die inmiddels uit de... ...teerputten geklommen zijn, want ze zijn in... ...en zich gedoest hebben, denk ik dan. Die gaan naar het noorden... ...en dan ontmoeten ze elkaar... In, ...in het koningsdal. Staat er. En daar is ook... ...de koning van Jeruzalem. De koning van Salem. Melchizedek. En die brengt de vermoeide... Abraham brood en wijn. En dan komt er de koning van Sodom... ...en die gaat naar Abraham toe... ...en die zegt, geweldig, wat een prestatie... ...en wat ben ik blij. Zullen we een deal sluiten... Uh, jij, jij krijgt geld en dan neem ik de inwoners van uh, Sodom mee, mee, naar terug. Of mee naar huis terug en dan zegt uh, Abraham, uh, laat maar, ik wil niet zeggen dat u mij rijk gemaakt kan, kan hebben. En dan geeft hij, Abraham staat daar, dan geeft hij aan de, aan de, aan de koning van uh, Salem, hij was nu priester van God de Allerhoogste en hij zegende Abraham en zeide. Uh, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, De Schepper van hemel en aarde. En geprezen, de Allerhoogste, Die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En dan geeft Abraham een van alles tiende. Dus het is heel bijzonder, want dat is niet gebeurd in dit land: dat hij dat, dat iemand, dat iemand anders ontmoet heeft die de levende God ook kent. Uh, de Joodse traditie zegt dat het Sem is, Sem leeft nog. Dat weten we. In de tijd van, ja. in de tijd van Abraham. Ja. En de, de, de zegen van Noach aan Sem was dat Canaan hem zou gaan dienen. Dus dat is de reden dat sommigen zeggen... Melchizedek was eigenlijk Sem. Hij kende de levende God. Hij was een zoon van Noach. Hmm. Opmerkelijk is natuurlijk dat het Nieuwe Testament... Die gaat terug naar deze geschiedenis in Hebreeën 7. En die zegt, onze heiland... De heer Jezus Christus, die is eigenlijk al geprofiteerd in de persoon van Melchizedek. En dan, dan geven ze die, die prachtige uitleg. En dan zou je zeggen, hoe kom je daar dan bij? En dan zeggen ze, ja, Melchizedek was koning en priester. En de heer Jezus is, is ook koning en priester. En uh, er staat van, van Melchizedek niet dat hij dat een, een bepaalde leeftijd had. Ook niet zijn vader en moeder worden genoemd. Dat is een hele Joodse manier van toepassen. Ja. En daarmee uh, zeggen ze in feite, ja dat is met onze hoge priester ook. Hè? Zijn, zijn, zijn, zijn wegen zijn van ouds. Hè? Hij, hij is niet zomaar alleen maar, het is niet begonnen bij Bethlehem. Ja. Zijn, zijn wortels liggen in de eeuwigheid, zeg maar. En, en zeggen ze, uh, Melchizedek was geen priester uit de priesterstam Aaron. Die was er nog niet. De, geen leviet. Nee, geen Leviet. En dat is met de ook zo, zeggen ja. ze dan. Hè? Ja. Die was uit Juda. Ja. En, en, en dat klopt ook wel, zeggen ze. Want, want, want Abraham gaf hem tiende. En in de lenden van Abraham zat Levi als het ware nog opgesloten. Eigenlijk gaf Levi, eigenlijk gaf de priesterstam aan Melchizedek tiende. En, en eerde Melchizedek als een hogere priester dan zichzelf, zegt de Hebraïe brief. Nee. En waar een hogere priester is, daar, daar, daar heerst ook een andere wet. Hmm. En dan, dan, dan stoten ze door naar het offer van de Heer Jezus, wat krachtiger is en machtiger dan de offers die de Levieten en Aaron brachten. Dit is het volmaakte offer ja. wat gebracht is. He, door de priester uit de, uit de stam van Levi, de priesterkoning, naar de ordening van Melchizedek. Ja. Prachtig. Als jullie er zijn, dan moet ik even denken aan lot. Want, want er is iets wat me bezighoudt. Dat, dat ik denk van hoe kun je zo dom zijn? Hè? En dan is hij bevrijd? Hij heeft het meegemaakt daar in Sodem en Gemorrah. Dat het alleen maar klatergoud goud was en dat de mensen zo zondig waren. En dan gaat hij er toch weer wonen. Ik zou zeggen, je hebt je lesje wel geleerd. Ja, want hij is stuk zijn vrouw kwijtgeraakt. Straks heeft hij zijn vrouw kwijt, ja. En toch. De Bijbel spreekt heel mild over hem. Je zou zeggen, de Bijbel die zegt net als ik, ja, was een meeloper. Ja. En wat zegt de Bijbel? Wat zegt Petrus? Ja, maar de genade van God is altijd groter ja. dan die van ons. Als God mag kiezen, hè, of hij de slechte kant van ons uitkiest of de goede kant, dan uh, laat hij altijd zijn licht over onze goede kant schijnen. Gelukkig maar. maar. Dat dus is waarom David waarschijnlijk zegt: van ik val liever in de handen van. ...levende God dan in die van mensen. Ja, we zouden over David heel wat kunnen zeggen... ...en hij wordt een man naar Gods hart genoemd. Mensen zeggen wel eens... ...Paulus zou bij ons nooit een kans maken... ...om in de kerkeraad te komen... Ja. ...wat hij op zijn kerfstok heeft... Ja. ...maar hij wordt de apostel van de heidenen. En wat staat er van Lot? In 1 Petrus 2 vers, vers 6... ...7... ...maar de rechtvaardige Lot... ...die zwaar te lijden had... ...onder de losbandige wandel van die zedeloze... ...die is door God behouden. Hij heeft zijn ziel gekweld... Door het zien en horen van hen tegen alle, alle wet ingaande de werken. En dan staat er dan als, als God Lot uit, de, uit, uit Sodom weet te bevrijden, dan weet God uiteindelijk alle Godvruchtigen uit de verzoeking los te maken en uit de verzoeking te redden. ja, Lot is natuurlijk een stukje ouder geworden. Hij heeft het nodig meegemaakt. Hij is misschien zich wel een beetje achter de oren gaan krabben of zo van... ja, je oom... Die oom van mij, die had het toch allemaal niet zo verkeerd. Die, die, die, had niet zo verkeerd, en, uh, en, en ja, het is natuurlijk toch sowieso uh, altijd zo dat als je ouder wordt en je hebt je ervaringen in het leven, dat je misschien toch ook wel eens gaat nadenken over van, ja... De keuze die je vroeger gemaakt hebt. Ja, ja, en uh, we krijgen, zeggen wel dus die, die goede oude tijd. En in, in veel opzichten heb je die goede oude tijd helemaal niet meer nodig. Zeker niet als je opnieuw geboren bent, dan laat je dat allemaal achter je liggen. Maar er zijn natuurlijk ook goede oude tijden waarin uh, bijvoorbeeld Nederland uh, 100 jaar geleden uh, nog massaal naar de kerk ging. En nu komen de rapporten uit dat nog maar heel weinig mensen naar de kerk gaan. Uh, dus er is ook nogal een goede goede oude tijd. <laughs> en, en mogelijk uh, dat Lot, zeg maar, toch die, hij heeft wel die sfeer geproefd. Yeah. Maar wat mij dan fascineert, maar misschien staat het heel dicht bij onszelf ook. Dat je dan, dan, dan aan de ene kant door God rechtvaardiger genoemd wordt. Hè? Ja. Dat je met je hart bij God leeft en dat je dan. Net zoals Lot. Je zou zeggen: waarom doe je dat nou? Waarom ga je nou, waar, ga je nou ergens in zitten waar je helemaal niet, waar je helemaal niet hoort? Ja. Hè, waar, waar, wat doe je je ziel aan? Misschien dat we soms zelf ook zo zijn dat we soms. ...ons in dingen mengen of misschien wel als we jong zijn ergens in dingen komen waarvan je zegt doe dat nou niet. Niet om moralistisch te zijn, maar, maar dit, is, dit brengt alleen maar pijn en verdriet en schade aan je ziel toe. ja, ja. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak. ja, ja. Als ik zou naar dit land kijk en ik zou hier staan en ik zou moeten kiezen, ja, dan zou ik denken van... Welke kant kies je dan eigenlijk? Het land daar. Het, het is nu een beetje wazig ook een beetje. Je ziet het niet echt heel scherp. Ja, Jordanië. Dus... Dat is Jordanië daar. Maar je ziet daar, we zijn dan natuurlijk van die kant gekomen, zie ik alleen maar woestijn. Dus ik vind het ergens wel logisch dat hij die, die kant kiest. Die denkt van ja, maar het ziet er daar toch wel iets beter uit. En het zag er, denk ik, toen veel mooier uit nog. Ja, de ja. Jordaan was groter, breder en wat je hier nu aan vruchtbaarheid ziet, dat zou veel groter geweest zijn. Ja, dat is toch wel, er is toch wel in die, zeg maar in die eeuwen heel wat gebeurd met dit land. Ja. Ja, want als, eh, eh, het ziet er eh, vanaf dit punt in ieder geval niet groen uit. Het is wel, het is wel. Je ja. moet zeggen... Het uh, is goed dat je dat in sprake brengt. Uh, er is een tijd geweest dat hier heel spannend was. Dat was na 67. Ja. Na 73. De PLO, die zat hier aan de overkant van de Jordaan. Aan deze en, kant? Nee, aan de overkant. Ja. Hier ziet hij die, die Jordaan een beetje ja, meanderen. En die ja. zat er aan de overkant. Waar het nu groen is, dat is Jordanië. Ja. En uh, die gingen s'nachts, gingen straks de Jordaan over... gingen hier aanslagen plegen... En dan kwamen ze thuis en dan aten ze het, het lam, of, of het bokje van de boer op. En, uh, en zijn dochter moest hun voeten uh, warm houden, als dus je begrijpt wat ik bedoel. En op een gegeven moment kwamen de Israëli's die, die, die straften dat af. En op een gegeven moment was de Jordaanse koning dat zo helemaal zat. dat hij de PLO'en uitgezet heeft. Die ja. zijn toen naar Libanon gegaan. Dat ja. is in september 1971. En, en dus op een gegeven moment is er vrede gekomen tussen Jordanië en tussen Israël. En wat je aan deze kant van de Jordaan ziet bij Israël, dat er overal bedrijven zijn en dat, het, dat de woestijn tot leven gebracht wordt, zie je aan de overkant ook. Ja, ja. Mensen hebben contact met elkaar. Dat komt niet op de voorpagina van de krant. Maar ik ben hier wel eens geweest dat mensen zeiden: ja, als er bij ons wat gestolen wordt op het bedrijf, weet je wel, aluminium of zo, Aha. het gaat nu niet eens op terrorisme, maar gewoon diefstal, dan zijn het vaak de Jordaniërs die ons in de gaten houden en die ons even opbellen en zeggen: let even op. Echt waar? Ja, dus ja. het is een en dan ja, zie je dat wel... ook dat beide, <laughs> beide gezegend worden. Hè? Ja, dat wil ik zeggen. Dat is wel bijzonder. Ja. Dat uh, daar wel weer, zeg maar, die tekst uitkomt, uh, dat uh, als je Israël zegent, wordt je gezegend. Dus als je als een vriend opstelt van Israël, dan heb je eigenlijk niks, niks te vrezen. Als, als je hier s'avonds doorheen rijdt, dan zie je de, aan de linkerkant de lichtjes van de Joodse dorpen en hun bedrijven. En aan de rechterkant is het ook een zee van licht. Ja. Dat zijn de dorpen van Jordanië. Ja. Settlers zijn die hier in deze omgeving? Ja, er waren Joodse Dorpen voor, voor de eerste eeuw voor de, voor de onafhankelijkheidsoorlog die zijn verdwenen, Maar na, na de Zesdaagse oorlog, toen Jordanië weg was, toen zijn ze weer teruggekeerd trouwens, niet alleen Joodse dorpen, ook Arabische dorpen, mm -hmm. Joodse bedrijven, Arabische bedrijven zien hier naast elkaar liggen. Het is heel precair om hier landbouw te, te te te hebben dat uh, ik heb er geen verstand van maar het regent hier maar twee weken per jaar en dan is men bezig om die regen zo vlug mogelijk op te vangen of in ieder geval van de grond af te halen omdat men een ingenieus systeem heeft waardoor er een evenwicht is in de bodem waardoor alles groeit maar het gebeurt en ze delen met elkaar de know-how en ze brengen Zelfs dit deel van, van Israël, wat behoort tot het warmste gedeelte. toch weer tot een land vloeiende van melk en honing. De dadelplantages met de honing, die hebben ja, ze gezien op de weg hier naartoe. die zijn overal uh, zichtbaar. Ja. Wat van toekomst heeft dit gedeelte van Israël? Politici zeggen dat het de ruggengraat is van Israël. Ja, waarom? Omdat het de grens is met Jordanië. Maar het, uh, we zitten ook vlak bij Syrië. Ja. Jordanië zelf is het daarmee eens, denk ik. Die zit echt niet te wachten op een Palestijnse staat hier. Die, die mogelijk gecontroleerd zou kunnen worden door Hamas. <laughs> ja. We zitten hier in Syrië. Daar, dat zie je, daar is de scheiding tussen, ja. tussen Jordanië en Syrië. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk het hele Midden-Oosten is in beroering. En ik denk vaak het zijn de meest felle en hardnekkige vijanden van Israël die, die nu in chaos zijn. Ja. Syrië was de meest verbeterde vijand altijd, had het meeste moeite mee in 1973, mm -hmm. strijd op de Golan. Ik denk dat, dat er iets van het oordeel waar de Bijbel over spreekt zich voltrekt. En dat we, toch is het zo, dat geloof ik echt zo, we zijn veel verder dan we soms denken, dat, dat, dat we toegaan naar, ook in Europa, daar schemert het, wat Jezaja 60 zegt, van duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volk, maar over u zal een licht opgaan. En, en volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Waar we naartoe gaan is dat er in... Uh, om het zo maar te zeggen, op deze plek, dat niet de vuren en de bakens van de sataba gezien zullen worden, maar het licht dat zal branden op de Tempelberg zelf, het hart van het beloofde land, als de Messias ja, als gekomen dat, Als dat licht van berg naar berg, naar berg gaat, ja, tot, ja, tot prachtig, in, die, in toe, de Irak. Prachtig. Als een lopend vuurtje over de aarde gaat, ja. dan is de tijd dat de Messias terug gaat komen. Ja. Ja, ja geweldig. Dus... Uh, uh, ja, we kunnen niet in, uh, in de toekomst kijken zoals Jan van Banneveld uh, dat altijd zegt in onze serie Eindtijden uh, We voorspellen niet, maar we voorzeggen, de Bijbel voorzegt dat het gebeurd is. God heeft zijn plan gemaakt en hij zal het ook uh, volvoeren. Met haast? Met haast. En dat zie je als je kijkt naar uh, de landen hieromheen. Uh, dan is het wel bijzonder dat Jordanië daar een uitzondering is. Uh, maar in Egypte is natuurlijk van alles aan de hand, in Libië is van alles aan de hand, hier achter ons in Syrië is van alles Tunesië. aan de hand. Tunesië. Tunesië. als we de beelden zien op televisie, dan is het gewoon één grote puinhoop, uh, die, die steden. En uh, ja, en dan is het toch prachtig om hier zeg maar weer in zo'n oase van rust te zijn. En, uh, en inderdaad, een land wat op weg is naar weer een land van welke Melkanoni. Israël op weg naar zo'n rust? Ja. Yeah. Mooi, is het mooi meer te sluiten. Ja. Hierboven op deze prachtige berg. Dankjewel, Henk. Ja, Israël op weg naar zijn rust. Een geweldige eindpunt waar ze naartoe gaan. Helemaal in hun rust. Rondom is er van alles aan de hand, maar hier is het rustig. Net zoals het toen in Egypte eh, van alle plagen rondom Israël plaatsvonden. Maar in het land Gozen. Waar Israël was, daar was het rustig en daar hadden ze er geen last van. Zo mogen wij ook weten dat er ook voor ons een tijd is en een plek is om in onze rust te gaan. En dat kan als wij de Heer Jezus leren kennen. Dan zal Hij ons die rust en die vrede geven waar u misschien al wel jaren naar verlangt heeft. Maar Hij is degene en Hij is ook de enige die ons dat kan geven. De rust en de vrede van God die alle stand te boven gaat. In welke situatie van ons leven we ook ons bevinden. Hou oh, dat vast. Graag tot de volgende aflevering. En dank voor het kijken. God zwijgt 13 jaar. Ja. En na die 13 jaar is het over. Ja. Abraham kan niet eens meer kinderen verwekken. En dat gaat Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Ze zitten helemaal aan de grond wat dat betreft. Ja. Aan de grond wat menselijke mogelijkheden betreft. Ja. En dan openbaart God zich. En dan zegt God in Genesis 17: Ik ben God de Almacht. Wandel onberispelijk voor mijn aard.